Met het, NOS -journaal. het gemeentebestuur van Moskou heeft de dag van vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. Dit naar aanleiding van de bomaanslagen gisteren in de moskouse metro. De aanslagen zijn in de hele wereld scherp veroordeeld. De Amerikaanse president Obama sprak van laffe terreuraanvallen die minachting tonen voor het menselijk leven. Via de telefoon condoleerde hij zijn Russische collega Medvedev en bood hij hem hulp aan bij de opsporing van de verantwoordelijken. Ook andere westerse leiders betuigden hun medeleven. Bij de bomaanslagen gistermorgen vroeg kwamen 38 mensen om het leven en raakten 60 mensen gewond. De Belg die vorig jaar januari in het Vlaamse Dendermonde in een kinderdagverblijf een bloedbad aanrichtte... was bij zijn volle verstand. Dat zeggen vijf psychiaters die hem hebben onderzocht. Kim de Gelder, die toen 20 jaar was, stak in Dendermonde twee baby's en een kleuterjuf met een mes dood. Daarna zei hij dat stemmen in zijn hoofd hem daartoe opdracht hadden gegeven. Ook bekende hij de moord op een bejaarde vrouw. Die moord zou ook zijn ingegeven door stemmen in zijn hoofd. Het psychiatrisch team concludeert dat de Gelder dat heeft verzonnen... en die conclusie maakt het mogelijk hem te laten berechten. De Nederlandse en Britse politie onderzoeken of twee onopgeloste moorden... in Engeland en Nederland het werk zijn van dezelfde dader. De moordzaken op twee vrouwen vertonen grote overeenkomsten... Die in Nederland dateert uit 1990. In de Rotterdamse Westersingel werd toen een tas met het lichaam van een Amerikaanse vrouw gevonden. Het hoofd en de handen ontbraken. 13 jaar later werd in een kanaal in Londen onder gelijke omstandigheden het lichaam van een Britse vrouw gevonden. Ook hier waren het hoofd en de handen afgehakt. Op initiatief van een Rotterdams Cold Case Team wordt nu gezamenlijk onderzoek gedaan. Gisteravond werd in het BBC-programma Crime Watch hulp aan het publiek gevraagd komende avond gebeurt dat in Nederland bij het AVRO-programma Opsporing Verzocht. Het weer vannacht zwaar bewolkt en van tijd tot tijd regen. Overdag is het wisselend bewolkt en vooral later op de dag volgen buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS. -Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We met, met nu de nacht.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 In my mind, the love of me I felt behind. Dag op het Circuitpark Zandvoort. Voel de races. Beleef de sfeer. Ruik het rubber en hoor het ritme van de wagens. De Paas live op ZFM. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. CFM 10 20 jaar CFM in Zandvoort en jij bent erbij CFM Is on down Is on down the road <laughs> Tada Come on, Dorothy. Don't you care <laughs> nothing? That might be alone. Come on. Yes, Zo, do baby when I'm so hooked